Goedemiddag, bonden bijeen voor cruciaal overleg over toekomst FNV. Bewoners boven winkelcentrum Heerlen voorlopig niet naar huis. En Amsterdamse Occupy-betogers moeten hun rommel opruimen. Het weer vanavond opklaringen en een enkele bui. Morgen bewolking met in het noorden en uiterste zuidoosten kans op een bui. Dan staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt tussen de 7 en 10 graden. D-Day bij de FNV. Alle bonden vergaderen al de hele dag over de toekomst van de vakcentrale. In een poging om uit de crisis te komen. Verslaggever Rienkamer is in Dalfsen, waar het overleg wordt gevoerd. Is er al iets over de bijeenkomst naar buiten gekomen, Rienk? Nee hoor, nog geen witte rook in ieder geval uit de schoorstenen hier van het conferentieoord aan de prachtige Overijsselse vecht. Het is hier eigenlijk heel erg vredig, hier buiten althans. Ik weet niet hoe het gaat in het zaaltje hier in het conferentieoord, of het daar ook zo vredig is. Maar er seibelt niets van naar buiten, dus ik, we weten nog niks. Kun je nog eens kort vertellen hoe de FNV in deze crisis is beland? Ja, die crisis uh, kwam vooral naar buiten... rond de ondertekening van het uh, pensioenakkoord uh, deze zomer. Um, toen werd duidelijk dat de twee grootste bonden binnen de FNV... Afvakabo en bondgenoten tegen waren... terwijl de rest van de bonden, de rest van de 17, uiteindelijk akkoord gingen. Daarom is dat akkoord. Daarom heeft Agnes Jongerius, de voorzitter van uh, de FNV-vakcentrale... Uh, uiteindelijk getekend voor het pensioenakkoord. Maar vervolgens hebben Afvakabo en bondgenoten... het vertrouwen in uh, Jongerius opgezegd. Toen is er gezegd, nou, dan moeten maar een uh, commissie van goede diensten komen. Maar wie daarin moest gaan zitten, ja, daar werd men het al niet over eens. Dus uiteindelijk zijn twee verkenners aangesteld. Dat zijn uh, Han Noten, uh, lid van de uh, PvdA-fractie in de Eerste Kamer... en burgemeester hier in het En Herman Wijfels, die kennen we allemaal als uh, oud-topman van de Rabobank... en de oud-voorzitter uh, van de SER. En waar het nou ten diepste om gaat hier is de vraag... of de twee grootste bonden, die meer dan de helft van de leden... zo'n dikke 700.000 vertegenwoordigen... of die nog door willen gaan met de 17 anderen. En uh, dat is de vraag, dus dat is, die ligt op tafel... Ja, die ligt op tafel. En wat is, kun je eigenlijk iets uh, ja, spreken over de verwachting? Wat denk je wat het antwoord is op die vraag? Uh, uh, nou, dat is dus uh, heel erg moeilijk, want uh, de deuren uh, blijven gesloten. Ik heb nog geen slaande deuren gehoord, dus ze zijn nog okay. met elkaar uh, in gesprek. Ja. Maar wat het wordt, dat horen we straks om zeven uur. Dan is er een persconferentie in het gemeentehuis van Dalsen. En die gaan we ook uh, live uitzenden hier op Radio 1. Rienkamer vanuit Dalfsen. De bewoners van de ontruimde appartementen in Heerlijk kunnen voorlopig nog niet terug. De resultaten van een veiligheidsonderzoek worden pas later vandaag bekend. Maar volgens de gemeente is al wel duidelijk dat bewoning voorlopig niet mogelijk is. In het gunstigste geval mogen de bewoners even wat spullen uit hun huis halen. De appartementen boven winkelcentrum Het Loon werden vannacht ontruimd... omdat een deel van het winkelcentrum op instorten staat. De Heerlense burgemeester De Pla zei dat de veiligheid van de bewoners... niet voor 100% kan worden gegarandeerd. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Heeft minister Verhagen in het vorige kabinet... de inlichtingendienst AIVD afgestuurd op Geert Wilders... toen hij zijn film Fitna aankondigde? Twee makers van een tv-documentaire zeggen dat ze het hebben gehoord... van twee ministers uit dat kabinet. De documentaire wordt maandagavond door de omroep Human uitgezonden. Maar is al bekeken door onze politiek redacteur Wilma Borgman. Wat blijkt er precies uit die documentaire? Nou, die documentaire gaat over uh, de periode dat heel Den Haag in de ban was uh, van die film. Uh, die Geert Wilders had aangekondigd over de film, uh, over de islam. Fitna uh, heette die film. Uh, ik heb het nu over eind 2007, begin 2008. En in die periode hield het kabinet echt zijn hart vast voor alle mogelijke gevolgen van die film verzon dus ook allerlei maatregelen om de gevolgen binnen de perken te houden. ging bijvoorbeeld gesprekken aan met ambassades in vooral islamitische landen om ze daar voor te bereiden. heeft ook nagedacht over een mogelijk verbod om de film te publiceren. En volgens die documentairemakers is in het kabinet ook op enig moment de suggestie besproken... om Geert Wilders in de gaten te laten houden door de AIVD. Uh, om namelijk uit te vinden wat er precies in die film zou komen te zitten en wanneer die gepubliceerd zou worden. Um, en ook om hem in de gaten te laten houden... ...door mensen die hem beveiligen van de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Um, dat daarover is gesproken wordt in de film erkend... ...door de toenmalige minister Guusje Ter Horst van Binnenlandse Zaken... ...ook door uh, Tjibbe Joustra, die toen de nationale terreurbestrijding coördineerde. Nou, Van wie kwam die suggestie dan precies? Um, de makers van de film hebben volgens eigen zeggen van twee ministers buiten de film gehoord... ...dat dat Maxime Verhagen was, die toen minister was van buitenlandse Zaken. Maar dat wordt in de film uh, niet bevestigd, ook niet ontkend trouwens. Ja, dus dat is dan niet heel...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 geheime dienst. Uh, als dat zou gebeuren en dat zou nog uitkomen ook, dan uh, zou dat toch voor behoorlijk wat opschudding zorgen in Den Haag. Um, en in de documentaire zegt uh, oud-minister Tehorst dat zij het plannetje gelijk heeft afgeschoten. En uh, ook Tibbe Joustra zegt in de film dat hij het geen goed idee vond. En hij wilde zo gereageerd? Nee, Wilders heeft nog niets uh, van zich laten horen vandaag. Als het al nieuw voor hem is, want dat weten we natuurlijk niet. Uh, wie zich wel heeft gemeld is Tovic Dibi van GroenLinks. Die zegt dat hij de kwestie dinsdag in de Tweede Kamer bij de Monderingen vragenuren aan de orde wil stellen. En het gaat hem dan ook om dat het dat een keer de wereld op zijn kop is dat ministers uh, eigenlijk parlementsleden willen ja, controleren. Ja, hij noemt dat onaanvaardbaar. Ja, en hij wil dat inderdaad in de Tweede Kamer aan de orde hebben. Wilma Borgman, dankjewel. We gaan even naar de Wereldbeker Schaatsen in Heerenveen. Bob de Jong is namelijk bezig aan de 10 kilometer, Sebastian Timmerman. Hij rijdt hem weer heel goed, hoor. De, de Nederlander. Tegen de Fransman Alexis Conter, dat was de tegenstander... die de eerste 3 kilometer goed meeging met Bob de Jong. Toen versnelde Bob de Jong en Conter... Die bleef het antwoord schuldig. En dus rijdt Bob de Jong inmiddels rond met een meter of 80-90. Bijna 100 meter voorsprong al wel op Alexis Conten. Ze rondetijden prachtig. De laatste rond 38, 30-8, 30-9, 30-8, 30-8, 30-6, 30-7, 30-6. Het is zo vlak als wat. Nu weer 30-5 voor de ronde. En dan heeft hij er 6400 meter op zitten. En is het de voorsprong op het schema van Bob de Vries. inmiddels opgelopen naar ruim 4,5 seconden. En dat betekent dat Bob de Jong bezig is om gewoon weer binnen de 13 minuten... te rijden op deze 10 kilometer. Als hij dit vol blijft houden in de resterende dikke 3 kilometer die nog te rijden zijn op deze 10 kilometer voor Bob de Jong. Nederlands kampioen werd hij dit seizoen voor de zesde keer in zijn loopbaan. En hij wil zo graag in een directe wedstrijd niet een direct duel, maar wel in één wedstrijd een keer winnen van Sven Kramer die de rit hier naarrijdt tegen Jorrit Bergsma. Bob de Jong die is inmiddels langs bij de 6800 meter, 800 nog te gaan en 5,5 seconden voorsprong op het schema van Bob de Vries. 8 rondjes dus nog En we komen zo terug bij je voor de finish. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam wil dat de Occupy-betogers... voor maandag de overlast op het Beursplein aanpakken. Dat zei je tegen de circa 50 demonstranten op het terrein aan het Damrak. Zodat alle aanwezigen de burgemeester konden horen... herhaalden de demonstranten wat Van der Laan zei. Ik kom hier met wensen vanuit, ik kom hier met wensen. vanuit uh, openbare orde en veiligheid... Maar maar ik heb ook steun. Maar ik heb ook steun. Ja, steun dus, maar ook wensen. Van der Laan wil dat er opgeruimd wordt en dat het alcohol- en drugsverbod in het kamp wordt nageleefd. Ook mogen er geen kampvuren meer worden gemaakt. Van der Laan wilde niet zeggen of hij maatregelen neemt als de demonstranten zich niet aan de afspraken houden.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 En we gaan even naar het slot van de 10 kilometer. Sebastian Timmerman. Vier ronden nog te rijden voor Bob de Jong. Komt hij weer aan. 30-7. Dat schema wat ik net schetste van die rondetijden. Net boven de 30 en halve seconde. Weet hij perfect vast te houden. Sinds het moment dat we de race weer even verlieten. En nu dus weer terugkomen. 30-7 dus voor de afgelopen ronde. Hij is inmiddels 6,5 en halve seconde sneller dan Bob de Vries. Zijn ploeggenoot. Want ze rijden voor dezelfde ploeg. De BAM ploeg. Die marathon ploeg van Jillet Anema. En die reed dus. Rijdt dus 13.03.41. Kortom, Bob de Jong is bezig aan een geweldige goede 10 kilometer. Binnen de 13 minuten gaat hij uitkomen. En het wordt misschien nog wel, als hij die voorsprong op dat schema van Bob de Vries kan vergroten, zijn beste 10 kilometer ooit hier in Tiel. Alhoewel 12.53. Dan moet hij er nog wel een schepje bovenop doen. De ene beste 10 kilometer van Bob de Jong wellicht in Tiel. En dat op deze decemberdag, de 3e december, van zo vroeg aan het, aan het begin van het schaatsseizoen. Daar komt Bob de Jong weer aan. De door de bocht gereden, het stuk op, de arm op de rug. Je ziet wel aan zijn lichaamstaal dat het moeite kost en dat het moeilijker is geworden. 8800 meter, wat zeg ik, 9200 meter zitten erop. Nog twee ronden te gaan en met 11.54 rond weer een rondetijd van 30,6 seconden. Zo vlak als wat. En wat legt hij de lat hoog? De lat hoog voor die heren in de laatste rit voor Sven Kramer. Inmiddels op het ijs en het inrijden. En Jorrit Beresma die zit op dit moment op de kussens op het middenterrein... En die is zich aan het klaarmaken voor die laatste rit. En zij zien Bob de Jong een hele sterke 10 kilometer rijden. De bel klinkt voor de jong voor de laatste ronde. Daar komt hij. De mondwagenwijd open. Je ziet vanaf mijn positie hier hoe rood het gezicht is. Maar weer een ronde van 30,6 seconden. Wat knap, wat knap, wat knap. Hij is echt bezig aan een geweldige 10 kilometer. De arm blijft los op de kruising waar Jillet Anema, zijn coach... nog de laatste woorden naar hem toeschreeuwt. Nu de laatste bocht in. Terwijl zijn Franse tegenstander Alexi. Nu pas de laatste ronde is ingegaan. Driekwart ronde achterstand voor hem. Hier komt Bob de Jong in een geweldige tijd van 12,55-11. Met een kniebuiging. De op één na snelste 10 kilometer van Bob de Jong ooit in Tialf. Terecht dat hij de arm omhoog doet. Ik moet het nog zien of Kramer en Jorit Bergsma hieraan gaan komen. De lat ligt hoger. 12,55-11. Prachtige 10 kilometer van Bob de Jong. Sebastian Timmerman hoor je zo weer in langs de lijn. Nog een keer de hoofdpunten. Bonden bijeen voor cruciaal overleg over toekomst FNV. Bewoners boven winkelcentrum Heerlen voorlopig niet naar huis. En Amsterdamse Occupy betogers die moeten hun rommel opruimen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen, dus het vervolg van Langs de Lijn.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 Een initiatief van Volkswagen. We zijn weer terug en we gaan zo verder met het Sportforum. Maar er wordt eerst nog gezwommen in Amsterdam. Bob van de Tak. In Eindhoven, inderdaad, in het Pieter van der Hogeband Zwemstadion. Daar hebben we gekeken naar de finales van de 200 meter vrije slag. Femke Heemskerk. ...kwam in actie op haar onderdeel en uh, zwom een tijd van 1.56.76. Het was een mooie race trouwens met ook nog Sarah Sjöström in het bad uit Zweden... ...die nog een behoorlijke eindsprint in de armen en de benen had... ...en bijna nog Heemskerk voorbijzwom die de hele race aan de leiding had gelegen... ...maar dat uh, liet Heemskerk niet gebeuren en zij tikte uiteindelijk als eerste aan. In een tijd die uh, ruimschoots voldoende was voor uh, vormbehoud voor de Olympische Spelen. Had ze trouwens vanmorgen in de series ook al gedaan. Toen was ze wel een stukje langzamer dan nu. En uh, Heemskerk uh, zien we morgen terug hier in Eindhoven in uh, de finale. Dan ongetwijfeld ook weer van de 100 meter vrije slag. En dat kan echt een knaller worden met Ranomi, Kromowidjojo en Marleen Veldhuis. Uh, dan ook nog in actie. 200 meter vrije slag bij de Mannen, gewonnen zojuist door Sebastiaan Verschuren. Ook hij had zich vanmorgen al gekwalificeerd voor Londen. Toen in een tijd van 1'47'69 en nu was hij opvallend genoeg ietsje langzamer. 1'47'90, hoewel hij toch behoorlijke concurrentie had van Goodhold Filippo Manini. De Italiaan, meer een 100 meter zwemmer, maar uh, kon ook goed uit de voeten op de 200 meter vrij. Maakte er een echte wedstrijd van, maar redden het uiteindelijk niet uh, ten opzichte van Verschuren. Die wint dus en ook hij mag dus naar Londen. En er wordt uh, geschaatst, Dat is toch in Heerenveen, hè? Dat Kramer en Bergsma tegen elkaar rijden. Ik kan niet anders. Dat, dat mag alleen maar in Heerenveen. Twee Friesen op de baan. Ze zijn allebei 25 jaar oud. De een komt uit Alderschoot, Squad, zoals het op het bord staat. Wij spreken het gewoon uit als dus schoot. En de andere uit Aldeborn, Prachtige namen. Sven Kramer is natuurlijk de een. Jorit Bergsma is de ander. De mannen ook internationaal gezien van de laatste weken, de laatste twee weken bij de eerste wereldbekerwedstrijden. Bergsma won in Cheljabinsk. Voor zijn kamer, die werd toen tweede. En in Astana waren vorige week de rollen omgedraaid. Daar won Kramer weer voor Bergsma. En dat was een geweldig duel op de 5 kilometer. Nu is de lengte eens zo lang. Ze hebben er 2 kilometer van de 10 kilometer op zitten. En als ik kijk naar de tijden van Kramer. Ligt hij schrik niet. 2,6 seconden voor op het schema van Bob Dion. Kramer is behoorlijk snel van start gegaan. Met rondetijden van 30,9 seconden. En nu versnelt hij in de afgelopen ronde. Want hij haalt de 2 tiende af. 30,7 voor hem. Maar Jorrit Bergsma. Begint ook te versnellen. Want hij begon met rondjes 31 rond. En rijdt uh, het afgelopen rondje tot aan de 2400 meter in 30,5 en een halve seconde. Het echte duel zoals dat vorige week was. Is het nu nog niet op de baan. Omdat Kramer sinds het begin van deze 10 kilometer rit een voorsprong van een meter of 10 heeft. Op uh, zijn tegenstander op Bergsma. Maar die komt dus nu ietsje terug. Kijk of dat nu ook weer geldt. Na nou, 2800 meter. 31 rond. De tweede 31 voor Kramer. En kijk, kijk. Ja, ja. Weer een rondetijd. 30. En een halve seconde voor Bergsma. Die heeft even zijn ritme moeten zoeken, zo lijkt het. Alhoewel, als je begint met rondjes 31 rond, doet het helemaal niet slecht hoor. Maar nu is hij teruggekeerd bij Sven Kramer. Kruisde voor Sven Kramer langs. Nu zij aan zij door de bocht heen. En omdat Sven Kramer de binnenbocht heeft, loopt hij ietsje weg bij Jorrit Bergsma. Hij weet dus dat uh, zijn leeftijdsgenoot, dat de Vries, bij hem in de buurt zit. Ze hebben er 3200 meter op zitten. En met 14.55 is Sven Kramer bijna drie seconden sneller dan het scheef. Van Bob de Jong. We gaan verder met het sportforum. Dick Sintony van het parool, Toon Gerbrands, algemeen directeur van AZ... en Tom Boot, de vaste gast. Ja, we gaan het toch maar weer een keer over Amsterdam, Ajax, Kruif en Vergaal hebben. Uh, afgelopen maandag was de ledenraad bijeen. Die besloot het vertrouwen in de raad van commissarissen op te zeggen. En uh, dat werd verwoord door Rob Been junior, de voorzitter van de ledenraad. Nou, tijdens de vergadering van vanavond is door de ledenraad... in grote meerderheid de teleurstelling uitgesproken... dat de enige maanden geleden geïnstalleerde RVC... de Raad van Commissarissen, er niet in is geslaagd... om in collegiale zin de belangen van AFC AX en V te behartigen. De ledenraad heeft vanavond in grote meerderheid besloten... de voltallige RVC te verzoeken op eigen beweging als college terug te treden. Toon Gerbrands, als jij zo'n verzoek zou krijgen... Euh, zou je dan gaan uit jezelf? Nou ja, je moet even in het systeem kijken. De vraag is of het zover bij ons zou zijn gekomen. Want uh, kijk, het is altijd lastig om uh, over andere clubs te praten. Er is een beetje ethiek dat je dat niet echt doet. Ik zou het zo een hekel hebben als mensen over AZ alle meningen hadden. Maar de andere kant kan je zeggen van ja. Als je praat over de conflict wat daar dus is. en wij zitten coaches aan tafel. Uh, ja, een soort escalatieladder is nu beland op een soort point of no return. Dus uh, ja, er moeten grote beslissingen nu, uh, nu worden genomen. En. Uh, ja, normaal, het had kunnen worden voorkomen als je misschien... of aan het begin betere gesprekken had gevoerd... of de eerste kleine conflictjes wat sneller de kop in had uh, gedrukt. Dus die, uh, ja, dat, dat kan ik zien en in de krantenberichten die ik lees, analyseren. En voor de rest denk ik, ja, als stofwolk is het opgetrokken, zie ik het wel. Uh, dus kies maar wie ze willen. En, uh, maar dan, nou uh, even de situatie, je bent, je bent niks bij AZ... maar je had in de uh, Raad van Commissarissen van Ajax gezeten... en je had dit verzoek gekregen van de ledenraad. Nou ja, kijk, uh, het is, ja, ik was weggegaan. Dick Sinterdy, kunnen ze nog anders dan weggaan? Nou, <coughs> um, ja, zeker wel. Kunnen ze wel anders. Um, ik denk ook dat uh, ze blijven zitten. Uh, omdat uh, zij inmiddels ook weten dat er in die ledenraad toch nog grote verdeeldheid heerst over... Uh, en ze, dan heb je het over de vier, neem ik aan. Ja, ja. Ja, ja. En dat heeft alles te maken met hoe uiteindelijk die vergadering is verlopen. En welke vraagstelling er is ge gehanteerd bij die stemming. En... Um, Eerst was het van, ja, uh, hebben jullie nog vertrouwen in Haven? als uh, voorzitter van die RVC? Daar was een grote meerderheid eigenlijk wel uh, voor, dat vertrouwen. Alleen, dat is niet de vraag die in stemming is gebracht, maar hebben jullie nog vertrouwen in de voltallige RVC? En daar is op geantwoord een grote meerderheid nee. En toen was het dus de vraag, willen jullie alle vijf terugtreden? Maar goed, ik denk dat zij, uh, dat zij toch nog wel het idee hebben dat er, uh, ja, de club is nog steeds intern heel erg verdeeld is. Ja, Tom Boot, wat had jij gedaan? Natuurlijk moet je opstappen. Als de ledenraad dat vraagt. Kijk, op een gegeven moment komt het er toch van. En het heeft het RVC ook wel zelf gezegd. Heb ik op de televisie gezien. Want ze kunnen nog een algemene ledenvergadering hebben. Dus geloof ik op 12 december. Nou, dan hoeft het zelfs nog niet. Maar dan zes weken later heb je, laten we zeggen... weer een bijzonder algemene ledenvergadering. En dan kan het wel. Nee, zij zijn aangesteld door de ledenraad. En zullen dus ook daar uh, opstappen. Maar wat ik me afvraag is... waarom heeft de uh, Raad van Commissarissen zelf niet die beslissing genomen? He? Het vertrouwen was totaal weg... Al wekenlang, al maandenlang, dan je kan niet meer functioneren als geheel, dan moet je dat zelf uh, uh, zeggen. En dat neem ik dus uh, ten haven heel erg uh, kwalijk. Ja. Wat, wat ik dus ook niet begrijp is waarom, want dit was wel, je zag het aankomen, waarom de Raad van Commissarissen dan toch zulke zware beslissingen neemt als een directie benoemen. Nou, nu zadel je de volgende raad van commissaris... of de volgende ledenraad met die beslissing op. En ja. ze kunnen bijna niet terug. Ze zijn bang voor claims hè? om te blijven zitten. Dat Sorry? ze blijven zitten. Ze, ze zijn? zijn bang voor claims. Ja, ja. ja misschien. Maar ja, ik denk dat er ook wel een heel groot stukje... Ja, prestige meespeelt. En uh, ja, niet, niet, uh, niet zomaar. Oh, ja, als je vier maanden geleden in die klus bent begonnen... dan, uh, dan, dan denk ik ook niet uh, dat je na vier maanden zegt... nou, dan uh, stoppen we er nu maar weer mee. Weet je, Dat, dat kan ik me niet voorstellen. Maar nee, ik uh, daar ben ik niet helemaal met je eens. Want het is zo wat je zegt natuurlijk. Maar als het zo het vertrouwen weg is... van het begin af aan... zal je op een gegeven moment een beslissing ne moeten nemen... die toch on die toch altijd gedaan zou moeten worden. He, dus of het al vier maanden is of een half jaar of een jaar... nee, dan moet je die beslissing nemen. En ik zou het juist sterk vinden als ze het zelf genomen hadden. Je ziet nog wel mogelijkheden dat, dat ze gewoon blijven zitten... en dat ze ook voor langere tijd blijven zitten? Ja, omdat die, uh, omdat die verdeeldheid in die club gewoon ontzettend groot is. Uh, punt. De, de, er, zijn, er zijn ook genoeg mensen uh, binnen Ajax... die daar kennelijk wel vertrouwen in hebben. En, en niet zo goed weten... Uh, ja, hoe, hoe ze dat aan de andere kant zeg maar, zouden... zouden... Uh, dus ja, nee, ik, uh, ik ben echt heel benieuwd. Wat toch hebben he, we, zie, zie je dat als mogelijkheid? Ja, het, wat ik al net verteld... het, het is toch, toch lastig praten voor uh, collega clubs. Ik merk dat ook een andere clubs... Maar ik betaal... neem maar aan dat je heel veel contacten hebt met mensen van Ajax... die nee. jou dingen vertellen. Helemaal niet. Nee, ik zit bij de Eredivisie-vergadering ik zit wel het alfabetisch. <laughs> dus dan zit Ajax altijd rechts naast mij. Ja. Dus, uh, dus, dan, uh, dus ja, komt er een nieuwe directeur, dan zie ik het ook alweer... En uh, ja, kijk, de, de hele betaald voetbal zit hier een beetje mee. Want ik zit hier als een van de clubs. Maar uh, ja, het zijn heel veel meningen die, uh, die je moet, moet, moet ventileren. Ik heb afgelopen week elf uh, afspraken afgezegd over interviews over Van Gaal. Nou, de, de, want je hebt met Van Gaal gewerkt vier jaar, kunt u er iets over zeggen? Maar nou, voor het weet ben je toch weer bij Aris ja, betrokken. Dus van. dat doen we allemaal niet. We gaan even naar het schaatsen en dan praten we zo verder over Ajax, uh, Van Gaal en Kruif. Uh, de Kruif uh, die nu rijdt, hoe is het daarmee, Spas? Gaat niet goed, gaat niet goed. Nee, hij heeft uh, Jorrit Bergsma moeten laten gaan. Twee rijders in het Nederlandse pak op de baan en de ene komt nu over de streep. Dat is Jorrit Bergsma na een ronde van 30,4 seconden. Voor de vierde keer op rij dat hij dat flikt. En Bergsma ligt inmiddels drie seconden voor beschermen van Bob de Jong. En nu pas komt Sven Kramer over de streep. 32-4 voor de ronde in de afgelopen ronde. Dat zijn geen rondetijden die je verwacht bij Sven Kramer. Ongeveer vijf kilometer hield hij het vol. Eerst dus met voorsprong op Jorrit Bergsma. Daarna kwam Bergsma terug. Langs zij kon Kramer even mee. Maar Kramer had geen antwoord op de versnelling van Bergsma. Na zo'n zes kilometer in deze wedstrijd. Weer een ronde 34. Voor die Jorrit Bergsma. Oud-Nederlands kampioen op natuurreis. Toen zaten wij met z'n allen in het vliegtuig op weg naar Vancouver. Naar de Olympische Spelen. Toen hij dat grote succes behaalde. Nederlands kampioen dit seizoen geworden op de 5 kilometer. En nu bezig aan een 10 kilometer van zijn leven. 3,3 seconden ligt hij voor ten opzichte van Bob de Jong. En dan komt hij weer aan. En Kramer nu pas over de kruising als Bergsma hier alweer aankomt. Na 11 minuten 19 seconden. En 58 ste 30-3. Hij versnelt gewoon en hij zit ook nu binnen het baanrecord van diezelfde Sven Kramer. Als ik het allemaal goed heb gezien. Dat zou toch een sensatie zijn, zeg, als hij dat hier... Voor ka krijgt om dat baanrecord van 12.49.88 uit de boeken te rijden. Kramer ligt echt nu uh, 200 meter achter ten opzichte van Jorrit Bergsma. Die maar doordendert en doordendert twee ronden nog te rijden heeft. 11.49.92 de doorkomsttijd voor Jorrit Bergsma. Hij zit 17e binnen het baanrecord van Sven Kramer. Dat Kramer reed op 11 februari 2007 bij het WK Allround. Dat was toen ook gelijk het wereldrecord. Later verbeterde Kramer dat wereldrecord natuurlijk weer. En over Kramer gesproken, die komt nu door. 33-3 voor de ronde. Nee, de 5 kilometers lieten zien dat hij wel weer terug was. Maar op deze 10 kilometer laat hij zien dat hij een mens is. En hier komt Bergsma. En die gaat werkelijk waar als een raket over de baan. 12-20-24 als hij de bel heeft gehoord voor de laatste ronde. En hij zit nog altijd binnen het barrecord. Een halve seconde mag hij nog verspelen in de laatste ronde. Maar daarna... De laatste ronde van Kramer destijds was heel snel. Kramer komt er nu aan. Oh, dit is niet des Kramers. 33,5 seconden. Maar nu wordt het een barecord of niet. 12, 49, 88. De tijd van Kramer. Eie, dat zit er net niet in. Maar 12, 50, 33... 12.50.33 dus. Is wel een geweldige tijd van Jorrit Bergsma. Het is een verbetering van zijn PR met 10 seconden. En dus de tweede tijd ooit gereden hier in Ereveen. Een halve seconde achter het barecord. Dat blijft staan op naam van Sven Kramer. Maar die verliest hier voor het eerst in 6,5 jaar tijd wel een rechtstreeks duel. We wisten dat hij kon verliezen. Dat zagen we dit jaar bij het NK afstanden. Waar hij derde werd op de 5 en de 10 kilometer. Ook bij die World Cup wedstrijd in Chelsea. Ja, maar dan won Kramer altijd wel zijn rit. En nu krijgt hij echt een klap. Want hij verliest een rit. En dat hakt er toch in bij Sven Kramer. Die zijn bril op zijn hoofd heeft gezet. Een ijzige blik van Gerard Kemkes ook in de richting van zijn pupil. Want Kramer wordt slechts negende op deze 10 kilometer. In 13, 15, 46. Wat een hoog niveau van deze 10 kilometer. Die gewonnen wordt door Jorrit Bergsma. Net niet dus een baanrecord. Maar wel een persoonlijk record. 12, 50, 33. Bob de Jong zijn ploegen ook bij die marathonploeg van Bam wordt tweede, 12.55.11. En Bob de Vries eindigt op de derde plaats in 13.03.41. Daar wordt de Vries vijfde, Kramer negende. Maar wat een hoog niveau had deze 10 kilometer. Waarin Kramer een harde nederlaag leidt. En Jorrit Bergsma laat zien dat zijn succes van de laatste weken zeker geen eendagsvlieg was. Nog even terug naar dit schaatsen voordat we naar Ajax gaan. Een tomboot, is dit het einde van Sven Kramer? Nou, ik denk meteen weer aan die blessure. En ik hoop dat hij die, die uh, niet krijgt. En ik vraag me ook af... Kijk, uh, uh, Jordsma, uh, Bersma, is een uh, BAM-rijder. En die heeft marathon gereden. Een heel andere trainingsmethode dan de lange baanrenners... Uh, we hebben ook gezien dat die Zuid-Koreaan Olympisch kampioen werd op de 10 kilometer. was een short trekker. Moeten we onze trainingsmethode niet helemaal gaan veranderen? Uh, Dick Santoni, uh, wat is jouw betrokkenheid bij schaatsen? Nou, niet zo heel groot. Maar ik, als je zo ver achter ligt, mag je dan niet een extra binnenbocht uh, rijden? <laughs> <of hoe? laughs> nee, Toch Gerbrands? Uh, ja, ik heb jaren bij, die, bij de DFB-ploeg gezeten ja. met, met, met dat schaatsen. Dus die wereld heb ik een jaar of 7 zeven in, in begeven. Ik, toch, ik neem het op voor Sven Kramer. Het is zo dat uh, het blijft mensenwerk. Hij heeft jarenlang is hij uh, de man geweest die heel veel gewonnen heeft in Nederland. Die komt terug van een blessure. En uh, wij hebben daar geen geduld voor. Uh, dus wij vinden dat hij gelijk, de eerste nederlaag, ziet, commentaar wat er wordt gegeven. En ik heb ge geef hem ook even de ruimte om gewoon terug te komen. Hij is ook een mens. En uh, ik blijf zijn fan. En eh, eh, Sebastian Timmerman, eh, was mijn vraag ten onrechte, is dit het einde van hem? Nou, het einde vind ik inderdaad te vroeg. dat vind ik eh, wel over jaar. Nou ja, goed, dus, kijk, maar het... komt hij nog ooit op het hoogste niveau terug? Nou, hij heeft, hij heeft de afgelopen weken goed gereden. En eh, als ik terugdenk aan die vijf kilometer van vorige week in Astana... waar hij 6-13 reed, dat was echt een hele, eh, hele goede tijd. En een prachtig uh -huh. duel met diezelfde Bergsma... Uh, maar daar mocht hij voluit gaan van Kemkus. Misschien hebben ze ook al afgesproken dat op het moment uh, wat Ton ook zei... dat hij weer zijn lichaam zou gaan voelen, dat hij in moest gaan houden. Dat moeten we afwachten wat Kramer daar zelf strakjes allemaal over gaat zeggen. Ze rijden nu trouwens een beetje, uh, nou, niet naast elkaar, maar voor elkaar. Kemkus gaat achteruit, dat is ook een kunst. En Kramer uh, praat met hem op dit moment en kijkt zeg maar, vooruit. gebeurt er allemaal op de kruising, ver weg bij mij vandaan. Dus ik kan totaal niet uh, ook maar proberen om te kijken wat de lichaamstaal van die beide heren is... Maar het is wel duidelijk dat Kramer hier een uh, behoorlijke tik heeft gekregen... en een grote nederlaag heeft geleden. En uh, ja, het lijkt wel alsof hij inderdaad zegt... want ik zie dat er ook een kamer op gericht staat nu... Uh, dat hij niet mee kon op het moment dat die versnelling kwam van uh, Jorrit Bergsma. Uh, er wordt gediscussieerd tussen die twee... en we zullen straks moeten gaan horen naar wat uh, Kramer zijn lezing is. We horen het ongetwijfeld van jullie daarin, Heer de Veen. en Anders. Vanavond tussen 7 en 11 bij de volgende uitzending van Langs de Lijn. We gaan terug naar Ajax. Uh, Toch, Gemma, je liet net even vallen alles wat er in Amsterdam gebeurd is, is slecht voor het betaald voetbal. Nou, het, het is zo dat wij worden ermee geconfronteerd op allerlei plaatsen. Kijk, als een keer bij een machinepomp staat te tanken... dan begint ook iemand erover, over wat mijn mening erover is. En dat geldt eigenlijk voor alle andere voetbalclubs ook. Dus het is natuurlijk voor de bedrijfstak, is dit geen plus. Dus het is dus, dus te hopen dat dat snel tot, tot een goed moment komt... dat we het over voetballen kunnen gaan hebben. En niet al dit soort perikelen. En je ziet, het kost heel veel tijd, energie, praatprogramma's uh, zijn er over vol. En, uh, dus ik hoop dat het snel weer over voetballen gaat... En nogmaals, de rest van de betaalvorm heeft daar gewoon wat last van. Ja, Dick Sintri, jij volgt Ajax van uh, de bodem tot de dak. Uh, denk je dat het erin zit? Want je zei net al, het is ontzettend verdeeld. Ja, en het kan, het kan eigenlijk nog desastreuzer uh, uitpakken voor Ajax... als uh, die padstelling blijft en de aandeelhouders komen 12 december bij elkaar. Uh, en en, en uh, ja, het zou zomaar kunnen dat de ondernemingskamer zich uh, met deze kwestie gaat bemoeien... Ja, en dan ben je echt ja, want het blijft heel ver een, van huis. Het blijft een, een rustgenoteerde be onderneming. En ja, dan, dan, die schromen niet om, uh, om in te grijpen en iedereen weg te sturen... en zelf gewoon een uh, raad van toezicht neer te zetten. En dan ben je dus als club... Ben je, eigenlijk, je bent als voetbalvereniging ooit begonnen... en dan mag je jezelf niet eens meer besturen. En je hebt natuurlijk als journalist die Ajax uh, tot in een treur volgt... Uh, veel contacten daar. Uh, hebben ze dat besef ook dat dit allemaal kan gebeuren? Um, ja, misschien besef wel heel, ergens, uh, heel erg in hun achterhoofd. Maar ja, het, het is nu. Uh, ja, ze spelen nu nog steeds gewoon uh, ja, hoogspel om uh, te kijken of ze kunnen winnen. Er gebeurden de afgelopen week weer een heleboel dingen. Uh, Kruijf uh, begint een zaak om uh, het uh, contract van Vergaal Gaal te mogen inzien. Uh, uh, Tjöla Ling begint een zaak tegen uh, Ten Haven omdat hij zich beledigd voelt. Uh, laten we even horen hoe, uh, hoe het zit met dat contract van Vergaal, Gaal. Want daar heeft Marjan Olvers gisteravond in Nieuwsuur iets uh, meer over gezegd. Nee, dat is er niet. En dat kan ook niet. Want 12 december... He, wordt pas, de aandeelhoudersvergadering is er dan pas. En dan pas kun je ook een contract met hen aangaan. Natuurlijk zijn er wel afspraken gemaakt. Want anders kun je het ook niet naar buiten brengen. Er is dus geen contract. Nee, maar dat, dat, het verbaast me dat het zo, zo groot uh, wordt gebracht. Want dat was altijd al mijn uh, gedachte ook. Uh, je kan wel een, uh, je kan wel een uh, mondeling akkoord hebben. En dat is er natuurlijk ook. Je, je zal twijfels, uh, zullen ze ook inhoudelijk hebben gesproken over die functie en uh, salaris, et cetera. Alleen, ja, dat moet bekrachtigd worden officieel um, door, die, uh, door die aandeelhoudersvergadering. En uh, ja, dat is een... Uh, het, maar, is, het is een formaliteit, hoor. Ik bedoel, het, is, het, is, het, het contract ligt er natuurlijk wel. Dus. Ik zou net zeggen, maar zoals ik dit hoorde... Uh, staan er ook niet echt keiharde dingen op papier. Nee, ja, god, ze zullen nog uh, de details moeten uitonderhandelen. Maar in grote lijnen zullen ze daar ongetwijfeld uh, uit zijn. Van Gaal die gaat echt niet zeggen: van uh, nou ja, uh, uh, uh, uh, laat mij naam maar, maar vallen en dan zien we later wel uh, wat ik ga doen of zo. Nee, dat is niet uh, des Van Gaals. Nee, nee, maar, maar andersom misschien. Kijk, als Ajax zegt met een nieuwe raad van commissarissen of met die veranderingen: we, we willen van Gaal niet meer. Dan. Zit Ajax niet in de problemen met een claim of iets? Ja, ik denk, ik denk het wel. Ik bedoel, ik ben, geen, uh, ik ben geen jurist. Maar als er een mondeling akkoord is. en je wil daar af... dan denk ik dat je toch. Uh, dan zul je toch uh, tot elkaar moeten komen. Ja, maar goed, dan is wat Olver zegt. hij heeft geen contract. Uh, uh, natuurlijk geen contract is eigenlijk niet zeggend. Hè? Want uh, het contract is er dood gewoon. Of het nou op papier staat of niet. En jij zegt, dan krijgt wel, krijgen ze wel een claim. Ja, het uit. lijkt me wel. Ze zegt toch ook gewoon in datzelfde interview... dat ze wel uh, gesproken hebben over het contract. En, en uh, dat zij uh, wat dat betreft ook al onderhandeld hebben. En, ja, dan... Nou, uh, het blijft een beetje speculeren. Want er zijn ook heel veel contracten waar onbinnende voorwaarden in staan. Dus je zou het contract moeten zien... om te zeggen van hoe het geregeld is. Ik bedoel, we hebben een voetbalcontract ook wel eens een keer. Dat ja, als de, de keuring niet goed uitpakt... dan ben je wel van iemand af. Ja, eens. En, en, uh, dus, dus er kunnen ook ontbindende clausules in staan. En er staat staan de meeste contracten. Dus is voor ons een beetje speculeren. Omdat het contract niet helemaal goed ja, is. Ja, maar speculeren, uh, dat werken zij dan zelf in de hand. Want uh, Olvers ja. waar gisteren op de televisie, heeft niks over ontbindende uh, voorwaarden gezegd. Ja. Ja. Hey, dus is het voor ons allemaal een beetje gis, meningen geven. En de feiten zijn nog niet helemaal helder. Ja. Ja. Een van de vragen die we kregen via het sportforum, het uh, uh, NOS.nl, Ton Gerbrands. Is, uh, zou Ton Gerbrands openstaan voor een functie bij Ajax? Is dit een uitdaging voor hem? Nee, <laughs> Gewoon helemaal mee. Nee, dat kan ik uitleggen. Je eens Kijk, als als mensen het allemaal goed uh, mij hebben kunnen volgen. Ik heb een periode gehad bij AZ waar het heel lastig was. En uh, in de periode dat wij een trainer zochten... toen heeft Gert-Jan van Beek gezegd... ik wil uh, die club helpen en ik wil daar graag werken. Maar hij heeft ook commitment gevraagd... aan een iemand van de Raad van Commissaris mm -hmm. en de directie. En daar heb ik toen ja tegen gezegd. Dan staat het keurig papier in het boek... En mijn woord is mijn woord. En dat betekent dus dat dat om die reden al geen issue is. Maar ook om andere redenen zou ik er niet heen gaan. Uh, welke andere redenen? Nou ja, als je daar nu terechtkomt, dan is de hele structuur... Uh, uh, ik bewijs een vrij simpele structuur. Twee directeur, een raad van commissarissen, vrij simpele lijnen. En een vrij duidelijk beleid. En uh, dat is daar op dit moment dus niet. Dus ik... Uh, dus maar het nogmaals, het eerste is het allerbelangrijkste. Ik heb commitment aan AZ gegeven en, uh, en aan Gert-Jan van Beek. En dat is de basis van mijn beslissing om iets te doen, ja of nee. Ja, maar die andere reden vind ik wel leuk eigenlijk. Want juist veranderingen, het anders neerzetten... want het is nu helemaal fout, dat is wel duidelijk... is echt iets voor jou, volgens mij. Ja, maar dan, dan wint het commitment... Probeer uh... je nou Ajax in te praten, Tom? Nee, hij is duidelijk. Uh, Jammer, ik vond het een leuke strip hoor. De ton en toon. <laughs> um, ja, dan was er de, de zaak Kruif en de tien jeugdtrainers. die uh, juridische stappen gaan ondernemen. tegen de benoemingen van Sturkboom, Blind en Van Gaal. Uh, dat speelt dan ook nog uh, aanstaande woensdag vlak voor Real. Is, is de spelersgroep Dirk Sinter daar, niet daarvan af te sluiten? Uh, of of gaat, die dat ongetwijfeld, gaat dat ongetwijfeld meespelen voor, voor die wedstrijd? Nou, ik denk dat als je de helft van die spelers vraagt of ze weten wat er aan de hand is... dat ze zeggen nee, geen flauw idee. Ja, nee, dat, dat, zo werkt dat niet. Dat, uh, dat, dat gaat die jongens... Uh, nee, daar houden ze zich niet mee bezig. Maar gaat het ooit nog wel goed komen bij Ajax? Ja, ja goed, ja. Ja, nou, dat denk ik wel. Uiteindelijk wel. Maar dit is niet uh, op heel korte termijn uh, uh, opgelost. Dat gaat, er wel, gaat toch nog uh, uh, wel een flinke tijd overheen. Wat gaat er dan gebeuren de komende tijd toch? Ja, maar ja, goed, dat, is, dat weten zelfs de, de direct betrokkenen in die club... durven daar echt geen uitspraak over te doen. Uh, dat is, uh, dat is ja, van zoveel uh, factoren afhankelijk. Ja. Alleen al nu al een vraag aan de commissarissen om terug te treden. Ja, en als de mensen dan zeggen van ja, we doen dat niet. Ja, dan weet je zeker, dat zijn de hakken in het zand. En dan gaat het gewoon duren. Dan gaat het gewoon duren. Tot nu toe hebben de fans zich redelijk afzijde gehouden. Verbaas je dat? Nou, ja. ik denk dat de fans, tenminste, je, je moet wel, um, laten we zeggen, in het stadion. Hè, in het stadion heb ik wel uh, een aantal keren al uh, ja, gehoord dat de... Uh, de, ja, de, de uh, de terugkeer van Kruijf, ja, dat vinden ze toch wel heel erg belangrijk... en goed voor de club. Hè. Er is ook nog een petitie aangeboden uh, bij die ledenraadvergadering... van we zijn niet tegen Van Gaal... want die man heeft ook heel veel voor onze club betekend... maar we willen nu dat de lijn van Kruijf wordt gevolgd. Dus ik denk dat, uh, ja, dat de supporters wel uh, achter Kruijf staan. Een, een duidelijk beeld hebben gegeven, Tom. Ja, dat denk ik ook wel. Hè. En daarom is eigenlijk dat kort geding wat jij zegt... Hè. Uh, het is in strijd met het technische beleid van... Dat Blind, dat blind dat, uh, benoemd is dat als blind. Dat is blind maar directeur. ik denk ook uh, van Gaal. Want een algemeen directeur zou een andere functie hebben... dan dat ze nu voor die algemeen directeur hebben. Kruif is er niet in gekend. Hè, in het geheel. En er zit er nog een principieel uh, uh, kant aan de zaak. De technisch directeur, nu Blind... is later gekomen dan Jonk en Bergkamp. En ook dan Frank de Boer. Dus als die de hak in het zand zetten... hebben ze geen poten om op te staan, naar mijn idee. Ja, we kunnen nog heel lang over allerlei zaken doorpraten. Onder andere de zaak Ling. Uh, die voelt zich beledigd. Toon Germans, kan je dat voorstellen? Ja, daar gaan we weer. Daar, daar moeten we speculeren. Ja. Ik ben niet bij het ene overleg geweest, ik ben met het andere. Uh, we hebben Nederland de rechter. Als je dat vindt, moet je het uh, vragen. En dan die rechter doet uitspraak. En dan uh, horen we dat wel weer. Maar ja, Toon, dus. wij hebben toch het recht van speculeren nu zo langzamerhand... Ja. als we zo weinig informatie <laughs> krijgen? Dat klopt. Maar uh, gelukkig <laughs> hebben we die rechter. En die zal een uitspraak doen. En dan wordt het ongetwijfeld ja. ook weer hier besproken. Dus... Zullen we afspreken dat we maar niet meer over doorgaan? Over Ajax? Gewoon een keer over AZ praten. De enige club die nog niet uh, zeker is van de fase, in en tegen Malmö uh, werd het 0-0. Hoe kan het, uh, Toon Gremland, dat AZ zo goed is uh, in de Nederlandse competitie en internationaal ja, elke keer net tekort komt? Nou, ja, na zo'n competitie gaat het heel helder. Dus dat, dat gaat heel goed, dat, dat is duidelijk dat is helder. Um, als je kijkt naar de uh, Europees voetbal... ja, wij hebben elk jaar stappen gemaakt. Uh, wij moeten nog uh, punten halen om ons definitief te plaatsen. Uh, we hebben nog geen nederlaag geleden, Europees, om het even zo te zeggen. We hebben uit nog geen nederlaag geleden. Maar ja, andere mensen roepen weer... ze hebben zo vaak op rij uit niet gewonnen. Dus dat is me net hoe je het ja, tegen aan... jij kijkt, dus van de positieve kant? Nou, zeker, ja, zeker weten. Het is zo dat uh, onze doelstelling was de groepsfase halen... Dat hebben we toch iedereen duidelijk gecommuniceerd. Dat hebben we gehaald. Dus mochten wij een ronde verder komen, dan zitten we volledig in onze ambitie. En dan, dan, dan halen we meer dingen dan we ooit verwacht hadden. En die kans zit er nog steeds in. En uh, ja, de jongens doen hun best. En je ziet het verschil. Bij de wedstrijd van Twente, die twee minuten voor tijd een bal erin schieten. Dat hadden we ook kunnen doen. Dan roept iedereen, nou, mooi uh, overwinning nee, dat professioneel. Juist niet. Dat was het probleem. Nee, dat klopt. En bij ons blijft het dan 0-0. En dan roept iedereen van: Nou, slechte wedstrijd en uh, nog niet geplaatst. En uh, ik moet een compliment maken aan PSV en Twente. Die, dus al een ronde voor tijd, nu al binnen zijn. Aan groepshoofd zijn. We hebben het wel zo over Nederlands voetbal. Maar dat vind ik dus ontzettend knap. En wij moeten volgens om nog die punten te halen. En uh, door te komen. Nou, als wij dat doen, hangen we de vlag uit. En dan heeft Verbeek en zijn man fantastisch gedaan. En wij kijken er iets rustig te gaan. Laten we eens luisteren naar nou, Verbeek. Uh, die reageert in de afloop realistisch over de kans om door te gaan. We hadden het nog gaan beslissen wat nou is. Die laatste wedstrijd is toch nog heel erg spannend. Hè? Want uh, ik zei uh, al, is toch een goede ploeg. En die krijgen wij op bezoek. En, uh, en uh, Austria, die, die krijgt thuis Malmö op bezoek. De, en uit bij Austria heb ik al laten liggen. En we hebben je uit bij, bij Malmö de kant laten liggen. Dus dat is, dat is jammer. Nick Sintenny, wat vind jij van AZ dit seizoen? Er zit wel een tegenstrijdigheid in. Nou, de, de, de, ik heb mezelf ook afgevraagd. Ik zal wel eerlijk zijn dat ik dit uh, uh, niet, niet had verwacht. En dat is dan toch omdat je... Um, als journalist en misschien ook wel als supporter... ben je, ben je geneigd om te kijken wat AZ is kwijtgeraakt hè, in, de, in de afgelopen jaren. Dat je denkt van, nou, dat zal dan toch wel wat minder gaan worden. En dat je niet kijkt naar wat ze, uh, de, wat ze gewoon in huis hebben. En wat ze in huis hebben... Het is eigenlijk allemaal ja, gewoon goed op elkaar afgestemd. Is van, van alles wat zit erin, in dat elftal. Eh, Ellen die regisseur, en Maher, eh, de kleine virtuoos... en Berens aan de zijkant, de holman die ongelooflijk veel meters maakt. Het is eigenlijk degelijk en speels tegelijk. Ze geven bijna geen goals weg. Ja, dat is een uh, nou, goede, goede combinatie. En een goede combinatie met die trainer ook, denk ik. Maar je geeft wel weer wat een heleboel mensen denken. Uh, ook, ook van andere clubs. Van, nou ja, ze gaan straks wel punten laten liggen. Jij komt er ook veel, Tom. Ja. Gaat dat gebeuren ook? Nou, dat, ik was ook de een van degenen die dat dacht. En elke week denk je het wel een beetje. Maar langzamerhand ga je toch anders denken. Ook omdat AZ veel en veel beter speelt bijvoorbeeld dan het vorige seizoen. Het is nu één, één compact geheel met toch wel goede spelers. Terwijl ons achterhoofd wel hebben dat PSV en Ajax ook, denk ik... Beter, meer individuele kwaliteit hebben. Dus je denkt ook, misschien uh, komen die er straks nog aan. Ja, over die Europa League. Ja, misschien is het verwachtingspatroon ook, omdat ze hier op de eerste plaats sta, staan, te hoog. Ja, want uh, we willen allemaal virtuoos voetbal zien. Dat virtuoose voetbal zag ik ook niet tegen FC Utrecht. Toen wonnen ze gewoon degelijk met 2-0. En de tweede. Ik heb de eerste helft niet gezien, maar de tweede helft tegen Malmö. vond ik ze gewoon goed spelen. Ik, ik moet jullie even onderbreken, want er uh, is niet alleen uh, live sportnieuws, uh, maar er is ook nog live nieuws uit de, de gewone wereld. We hebben even nieuwsflits. Rienkamer is in Dalsen. Daar vergaat het uh, sinds gisteravond laat uh, de FNV. En uh, zijn ze eruit, Rien? Ja, de toekomst van het FNV staat hier uh, op het spel. En zojuist komen de eerste voorzitters van de 19 aangesloten bonden... bij de vakcentrale naar buiten. Eh, met een brede glim, glimlach zijn net de voorzitter van de FNV Kappersbond. Maar die liep eh, gewoon eh, door, zei niks. Eh, straks om 7 uur is er een persconferentie, Maar Huub Elzerman van de NVE, -VA, de, de vakbond, de journalistenvakbond... die wilde wel iets zeggen en die was positief, zei hij. Luister maar. Ik ben heel enthousiast en, uh, en positief over wat we bereikt hebben. Belangrijk we heb een step, stap gezet in de goede richting... En, uh... Ja, we zijn er, voor een belangrijke deel zijn we er toch uit. dus iedereen, Het is niet makkelijk, maar we zijn er wel uit. En iedereen is eruit? Iedereen is eruit, ja. valt niet uit elkaar? Nee. nee. Dus daar wil ik het graag bij laten. We vallen niet uit elkaar. We doen een forse stap vooruit in belang van alle... Werkers, werknemers in Nederland. En ik denk, dat, ik denk dat dat even het belangrijkste nieuws is hier vanuit Dalfsen... dat ze eruit zijn. Ja, in hoeverre ze eruit zijn, dat is natuurlijk nog maar zeer de vraag. In ieder geval is het zo dat volgens Huub Elseman de FNV niet uit elkaar valt. Hoe het precies zit, dat horen we straks om zeven uur... als de twee verkenners een persconferentie geven. En dan horen we hopelijk wat meer. Ook hier op Radio 1. Rink, het lijkt net. Uh... Rink, het lijkt net Ajax ja. zoals, het, zoals het nu gaat. Uh, waar, waar eerst de leden naar buiten komen... en dan eigenlijk niks mogen zeggen, maar toch praten. Uh, ja, ja, ja. Dus ik neem aan dat je ook tot zeven uur van alles gaat doen... om even erachter te komen wat er uh, nu echt aan de hand is. Hè. En dat, ik kan me niet voorstellen dat er helemaal niemand praat... voor die persconferentie. Nou ja, je hebt met Hu Huub Elzeman gehoord. Dat is dan nog wat. Maar uh, verder staan we hier met een journalisten natuurlijk bij de ingang. Maar je weet ook dat er soms uh, andere... ...uitgangen zijn, dus we weten niet of we iedereen zien. Uh, uh, maar uh, we, we staan hier en we blijven hier natuurlijk staan. Dus als er nu nog ander nieuws zou komen, nog wat belangwekkender nieuws... ...dan hoor je dat uiteraard, Ronald. Oké, okay, en anders hoor ik jou uh, straks om zeven uur... ...bij de persconferentie van de FNV in Dallefse. Bedankt, rinkkamer. Kamer. We gaan uh, verder uh, met... Uh, ...ja, we waren midden in AZ bezig. Uh, het gaat eigenlijk hartstikke goed, uh, Ton. Jij was bezig. Nou, ik had mijn verhaal al afgemaakt, dacht ik. Ja, jij had je punt gemaakt, ja. eh, toen. Nee, maar ik, wat, wat ik van Toon wel eens wil weten... Um, die Gertjan van Verbeek he, doet het erg goed. Maar is het een, een, is het een lastige trainer om uh, mee te werken? Nee, tegendeel. Het is zo dat uh, het is een, een man die een vakman uh, Hij traint hard, een, een grote arbeidsethos. Uh, is duidelijk over dingen. En alle dingen, dat bedoel ik net met die pre-fase... die we hem doorgesproken we hebben. Twaalf uur een vergadering voor wat we ooit begonnen bij aanzet. Hele financiële plaatje negen. Uit, uitgelegd van 15 uur moesten verkopen aan spelers... Als je daar duidelijk over bent en je hebt elkaar erover je het oplost, dan hoor je hem daar nooit meer over. Dus eigenlijk is hij binnen onze geleding een hele makkelijke trainer om mee te werken, een vakman. En, en, en als hij dan zoals, hij heeft een beetje zijn, zijn, zijn nukker. Soms dat hij gewoon in een interview wegloopt. Of, of uh, spreken we daar als club met hem over? Nee. Of uh, dat nee, mag je dan helemaal zijn dat, eigen gang doen? Nee, nemen? het is een volwassen man en die kan zelf rustig uitleggen waarom hij iets vindt. En als je hem een vraag stelt, dan zal hij ook antwoord erop geven. Ik, ik we hebben Adriaans gehad van Gaal. Ik kan al die trainers opnoemen. Uh, daar hebben we het nooit over gehad. Ze hebben nooit de club geschaad. Ze hebben nooit uh, ons in discrediet gebracht. Uh, ze hebben een eigen karakter. En het zijn volwassen mensen die keurig kunnen antwoorden. We zitten nu nog niet eens halverwege de competitie uh, natuurlijk. En iedereen praat al over AZ. Nou staat AZ natuurlijk een, een, een kleine straatlengte voor op uh, de rest. Um, ben je bang dat, of is men bang bij AZ... dat op een gegeven moment de spanning... die uh, in het jaar met uh, de laatste wedstrijd tegen Excelsior... ook ontzettend ging spelen. Dat iedereen dacht van uh, AZ kan het niet meer ontlopen, dat kampioenschap. Dat die spanning steeds groter wordt en dat dat mee gaat spelen? Nou ja, kijk, druk zal altijd toenemen, dat is er in sport altijd. Kijk, het jaar van Excelsior, toen was ik er ook al. Toen we hebben op de ene laatste dag kwamen we in één keer op kop. Dus toen hebben we het hele jaar nooit op kop gestaan. In het andere jaar, dat we daadwerkelijk kampioen zijn geworden... toen stonden we na zeg maar, drie, vier wedstrijden na de winterstop... op een punt van 8-9, dat is langzaam uitgebouwd tot 11-12. Natuurlijk is dat spannend, maar dat is een hele andere situatie... waar je dan al langer mee bezig bent, dus... Dat voor mij zijn het een beetje onvergelijkbare situaties. Aan de andere kant, wij zijn er zelf heel rustig over... onze doelstellingen is Europees voetbal halen. En uh, PSV speelt laatst het erg goed, vind ik... als ik het allemaal op televisie ja, ja. zie. Dus ik bedoel, uh, wij zijn ook geen club die roep. dat doen we even. Uh, Geert-Jan van Beek zei het mooi. Pinten stop, is maar wachten. We starten een de NFL wedstrijden. En dan gaan we eens kijken waar we staan... om uh, misschien de doelstelling iets naar boven bij te stellen. Kun je vertellen wat jullie geheim... wat ook jouw geheim is? Uh, want toen Dierks Gerniga... Uh, de problemen kreeg en, en wegging bij Azit, uh, dacht iedereen, nou dat wordt weer een nou op zijn hoogst een uh, modale middenmotor. Nou ja, er is niet echt een geheim, maar het, is waar het net ook al leven. Kijk, wat Gert-Jan van Beek met het materiaal doet... is, zoals Ton het net al zei, is er geoliede machine van maken. Het is en blijft teamsport. Dus als je een team hebt wat, wat goed functioneert... dan kan dat het winnen van een ploeg met betere spelers, zeg ik altijd. En ja, hij voetbalt aanvallend, hij weet wat hij wil. Hij weet wanneer hij druk gaat zetten. Uh, wij trainen gewoon heel hard. Uh, wij trainen acht, negen of tien keer per week. Uh, wij zijn bezig met krachttraining, we zijn bezig met filmpjes te be bekijken. Er wordt gewoon heel hard gewerkt. Met mensen met een opbouwende carrière. Jonge mensen die de volgende stap willen zetten. En die uiteindelijk ook een keer bij AZ weggaan. En daar scouten we op. En daar werken we mee. In en het ene jaar, zoals net werd gezegd van een buurman hier links. Dan gaat het iets beter. En ja, erop voor je... Maar we spelen al de, in negen jaar, acht keer Europees voetbal. Dus daar is allemaal geen toeval meer. Maar de enorme financiële problemen bijvoorbeeld die verwacht werden, die zijn nooit gekomen. Nee, nou, daar is hard aan gewerkt. We hebben natuurlijk ook mensen getransfereerd. Ik bedoel, uh, we hebben grote spelers, Elham Dui en Dembele en de man om erop, Die zijn allemaal verdwenen, de keeper. Uh, dus er zijn nogal er wat, wat, wat wisselingen doorgevoerd. Aan de andere kant, er stonden ook nieuwe spelers klaar. Mensen die we nog niet kenden, want uh, Siegterson ging weg. en zeiden, nou, eens kijken hoe dat dan gaat. Maar uit, uit de jeugd kwam ook weer Kevin Lucas erdoor. Die zit al bij de selectie, 17 jaar. Die speelt nu nog niet, maar die staat misschien over een paar jaar ook. En Maher eh, kwam in één keer door. Dus er is heel veel potentie. Goede jeugdopleiding. Dus wij werken maar gewoon hard met jonge spelers. En dan gaat het één jaar iets beter en het ander jaar iets minder. Dus uh, dat is ja. ongeveer, ja, als je het geheim noemt, maar dat is het dus niet. Maar nou, ik vertel het ook. Mag ik iets over het ja. geheim zeggen? Want dat is wel opvallend. Toon en Gert-Jan, die laten zich heel weinig beïnvloeden door de omgeving. He? Ze denken zelf logisch na. En wat ze bedacht hebben, passen ze ook toe. Zonder enige angst. He? En dan hebben ze als criterium goed heel erg... Goed is goed en slecht is slecht. En zo gaan ze hun gang. En bijvoorbeeld, we hadden het even over Ajax... niet laten beïnvloeden door de zoveel groepen. Hè? Want ja, aan het eind van het liedje doe je het toch nooit goed. Nou, doe het dan maar op je eigen manier nooit goed. Uh... Even uh, AZ uh, vergeten, want dat is degene die ze nog niet geplaatst heeft. Maar uh, Ajax uh, heeft een hele grote kans om verder te gaan. Uh, PSV en Twente zijn er al. Is Nederland plotseling weer op Europees niveau, Dick? Nou, het is vooral uh, goed... Um, het is uiteraard goed voor Nederlands voetbal. Maar het is denk ik goed voor wat AZ, uh, wat Toon zei... en wat Twente heeft meegemaakt, dat die clubs... Uh, kampioen zijn geworden een keer. En dat ze ook uh, de keerzijde van de medaille hebben meegemaakt, dat ze een keer niet kampioen worden. En daardoor zijn ze volwassener geworden? Ja, al die processen meemaken, dat, dat zal toen kunnen beamen ja. dat die organisatie daardoor steeds uh, sterker wordt. En, en dat straalt altijd af naar het elftal uh, dat je op de been brengt. Dus ik denk dat wij gewoon, ja, ik denk dat we internationaal daardoor uh, ons beter uh, uh, kunnen, kunnen meten. Ja, en je moet ook niet onderschatten, kijk, we hebben twee, een paar weken geleden Oost-Ravien uitgespeeld. Um, dat werd een gelijkspel. En uh, je wil niet weten, het stadion brak de tent af... en rondes werden gelopen... omdat ze tegen een Nederlandse ploeg uh, gelijk dus hadden. Dus ja. er wordt in de buitenwereld ook anders tegen Nederland aangekeken als land... dan af en toe in Nederland. En omdat ik blijf het ontzettend knap vinden. En mensen die hebben het misschien niet door... maar als een Europese spelen hopen we altijd dat Nederlandse ploegen winnen... Uh, de punten weer uh, worden opgeteld. Waar we weer een plaats erbij krijgen volgend jaar. Dat gaat ook gebeuren. Dus met andere woorden, zo slecht gaat het niet. En voorjaar, volgens mij zaten we ook in de kwartfinale met twee ploegen in de European League. Dus uh, ja, het is net hoe je het te raken. Ik vind dat knap uh, werk wat we doen. Hè? Ja. Nou, ze hebben nog één probleem. Dat metal is Garkov is een steengoed elftal. Dus dan moet je toch tenminste tegen gelijk spelen. Nou, dat is best lastig hoor ja dat, dat klopt er zitten misschien even de kleine voordelen hun competitie is bijna ten einde ze zijn gestopt ze zijn binnen en na ons is de competitie daar afgelopen dus uh, misschien dat ze het ook leuk vinden om in Amsterdam te gaan kijken dus dan uh, willen we die excursie wel betalen. Misschien komen ze niet eens weg van het vliegveld daar. Dus, uh, nee, dan komen nou, ze niet eens opdagen. Dat zal daar wel gebeuren. Want de eigenaar van de club is ook eigenaar van het vliegveld. Dus dat komt goed. Uh, ik wil het even over een, een trieste zaak uh, hebben. Uh, heel Groot-Brittannië heeft geschokt gereageerd op het overlijden van oud-voetballer Gary Speed. De, de bondscoach van Wales pleegde zelfmoord. En in vele stadions werd er afscheid van hem genomen op gepaste wijze. In de grote tradition van de grote of van voetbal. Ik wil u nu vragen om te staan en Gary Speed met een minuut silence. Het is mooi dat mensen met uh, applaus afscheid van hem nemen, Toon Germans. Ja, dat is de traditie wat dat ik is, altijd begrijp. Ja. Bij ons houden we het stil, tenzij we het anders verzoeken. En in Engeland is, is dat de traditie. Ja, het zijn, als je dat soort berichten wil lezen, denk je... Ja, wat is er allemaal aan de hand? Want uh, je zou van de buitenwacht zeggen... Nou, hij doet het goed met Wils. Hij is een goede presentator, een goede analist. Uh, dus ik, er moet iets zijn dat hij... Of misschien wel depressief maar dan ga ik weer speculeren... Of dat er iets in de hand is dat we nog niet helemaal weten. Maar ja, het zijn voor je gevoel onbegrijpelijke dingen... Dat dat in één keer gebeurt. Heeft het te maken met de druk in de sportwereld? Ja, dat, dat, ja, als ik daar een over, uh, ik, ik denk dat wel meevalt. Uh, er is veel druk in de sportwereld, maar uh, ja, in, in de tijden dat wij ook in het sport waren en ook anderen, uh, ja, zag je dat minder, minder gebeuren. Of het was wat minder bekend, want uh, misschien zijn er ook wel mensen uh, zelfmoord hebben gepleegd, maar dat het wat minder bekend was. Maar aan de andere kant, ze doen nu onderzoek en ik volg het ook in de krant te kijken wat de reden is. Voor hetzelfde geld is er iets anders aan de hand, uh, waardoor die het op geen manier meer ziet zitten. Dus het is, uh, je zou het vanuit voetbal nou eens kunnen verklaren, ja. want de druk kan wel zijn, maar hij deed goed. Wat is zijn betekenis voor het voetbal geweest, hè? Dick? Ja, een schitterende speler, vond ja. ik het. En uh, ja, goed, de, de, de, als je ziet wat hij nu uh, uh, terugkrijgt aan, aan de reacties van, van spelers die uh, nu onder hem werken, dan. dan uh, ja dan kan dat alleen maar een enorme verdienste zijn geweest. Ik vond het trouwens ook mooi. Ik, ik, wat mij betreft zouden we in Nederlandse stadions... ook traditie van maken door een, een applaus te geven. Op uh, dit soort momenten, want... Het is soms tenenkrommend als je een minuut stilte hebt en er zijn een paar verdwaaste idioten ja, toch er doorheen schrijven. gaan ja. gillen en zo. Dat dat dat wekt alleen maar uh, ergernis. En ik uh, vind ik vind dat, dat moeten we ook gaan doen. De ja. laatst bij PSV, eh, bij Rob van der ja, Akker werd, ja. de, de de de voorzitter van de ja. supportersclub die uh, overleed. Werd er al iets anders gedaan op deze manier ook omdat hij zelf niet van stilte had gehouden en uh, uh, Tom Boot... Uh, die druk in de sportwereld, jij weet als ja, geen ander. Ik, als ik, coach heb ik, je het meegemaakt. Nee, maar goed, je weet niet of het druk je is. Je kan nu ontspannen kan... zijn, want je zit alleen nog maar elke week hier. Dus ja, nou, <laughs> ik, ik kijk wel eens naar coaches en dan denk ik eigenlijk: hoe kan ik dat beroep, beroep ooit gedaan hebben? Nee, maar die druk, dat weet Wat? je niet. Ja, nou, zoals ze langs, ja, langs de lijn staan. Zoals ze langs de lijn staan en die druk dan. Het leuke is met coachen, als je het eenmaal doet. Dan voel je dat niet. Dan ben je afgesloten van de omgeving... en dat voel je helemaal niet. Uh, over Gary Speed. ja je weet, Kijk, hij kan gewoon ziek geweest zijn, dus dat horen we nog wel. Eén ding weet ik zeker. Hij was zeer geliefd. Laten we dat hiermee afsluiten. Um, nog even, daar hebben we nog een uh, anderhalve minuut voor. Wielrennen, de prijzen uh, voor Mollema. Uh, dat is de, de wielrennen van het jaar geworden. En Marianne Vos, uh, Tom Gerbrands, dat zijn de twee goede keuzes? Ja, hoor, dat, ik, ik vind het wel logisch. Mollema heeft voor mij een goede resultaat geboekt in, in Spanje. en de, de, de groene trui is volgens mij gewoon de puntenklasse met en Marianne Vos... van ongekende hoogte. En zolang er geen beters moet hij elke keer gewoon die prijs geven dan maar twaalf keer. Dat maakt ook niet uit voor mij. Ik zit er niet mee eens. Ja, of oh, maar... je ook wielrennen? <laughs> ik sluit me daar volledig bij aan. Nee, je kan je voorstellen dat in deze, in deze hectische tijden uh, voor andere sporten ons heel uh, weinig overblijft. Dat, uh, opgeslokt door het, uh, door het voetbal. Nou, ik heb het grootste bewondering voor Marianne Vos, hoor, wat die weer gedaan heeft. Ze wordt nu ook sportvrouw een nominatie sportvrouw van het jaar ja, twee wereldkampioenschappen. Uh, Fantastisch. Mollema laat hij maar lekker die prijs krijgen. Maar eigenlijk heeft 0,000 overwinningen dit jaar behaald. Ja, um, Hoogland, dat zegt Hoogland over... was natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Hè? Met alles Hoge... wat er gebeurd is. Nou, Poels en nog iemand was. En uh, Ruig ja. of zo. Maar je kijkt meestal naar wat de beste resultaten dan zijn. Althans, dat denk ik altijd maar. En... Volgens mij heeft Land ook niet heel veel gewonnen. Dat is wel een spectaculaire renner, nee, die heeft... en, uh, ja, maar niet heel veel gewonnen. Dus het mooie dat hij genomineerd is, is eigenlijk wel het, het, het hoogtepunt. Ja, maar goed, dus het wielrennen moet eigenlijk weer op een hoger niveau. Elk jaar zegt men, er komen jonge renners aan. Nou, laat ze het volgend jaar eens een keer bewijzen. Oké. Okay. Dick Xenthony van de Perol, Toon Gerblans, eh, algemeen directeur van AZ... en Tom Boot, de vaste gast. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie deelname aan dit sportforum. Eh, dan heb ik nog een paar uitslagen. Allereerst in de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach speelde gelijk tegen Borussia Dortmund 1-1. Bayern München versloeg Werder Bremen 4-1. Twee goals van Robben. Ja, zal u zeggen. Uh, nou ja, ze waren wel allebei uit een strafschop. Dus die hadden anderen misschien ook wel kunnen maken. Freiburg tegen Hannover, 6.90, 1-1. Keizerslauteren, Hertha BSC, 1-1. En Wolfsburg tegen Mainz, 2-2. Vijf wedstrijden dus en vier gelijke spelers daar in Duitsland. Bayern münchen kop 31 uit 15, gevolgd door Borussia Dortmund. En Borussia Mönchengladbach, die hebben er allebei 30 uit 15... Dan nog in Engeland, Manchester City tegen Noord-City 5-1. Wigan Athletic tegen Arsenal 0-4. Eentje maar van Van Persie, eentje maar. Newcastle United-Chelsea 0-3. tot Tottenham Hotspur, Bolton Wanderers 3-0. Blackburn Rovers, Swansea City, 4-2. Jakubu maakte er 4, Alle vier dus. Queen's Park Rangers tegen West Bromwich Albion eindigde in 1-1. En dat betekent dat Manchester City met 38 uit 14 aan kop gaat. Tweede is Tottenham Hotspur, 31 uit 13. Gevolgd door Manchester United, 30 uit 13. En Chelsea met 28 uit 14 is vierde. Volgende langs de lijn uitzending, met onder andere de persconferentie van de FNV uit Dalsen, is om 7 uur. Dan kunt u mij weer horen. Tot dan. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur. De Eredivisie, Groningen NEC. Het is Adem om naar te kijken in maar te luisteren. De Graafschap Roda. Voorde, en het doelpunt van de Graafschap. Ado dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zegt. En Ajax Excelsior. Want John de korter, komt de op de lot. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?